Hemke Woldhuis met het NOS Journaal. De brand in het wooncomplex Neerbos-Oost in Nijmegen heeft een derde leven geëist. Een 86-jarige bewoner van het complex is gisteravond aan zijn verwondingen bezweken. Op 20 februari brak er brand uit in het wooncomplex. Tientallen mensen raakten gewond. Van die gewonden zijn er nu drie overleden. In Suriname is een Amsterdammer doodgeschoten, dat meldde bronnen aan de NOS. Het slachtoffer zou betrokken zijn geweest bij de reeks liquidaties in Amsterdam rond de zogenoemde Mokromafia. De schietpartij was in een café in de hoofdstad Paramaribo. Eén persoon raakte gewond. Ooggetuigen zeggen dat twee mannen gericht schoten op de slachtoffers. Het proces tegen het criminele duo Antonio van der P. en Enise B. is een paar uur vertraagd. Volgens de dienst Justitiële Inrichtingen, die gevangenen vervoert, is het Zwolse Huis van Bewaring vergeten Antonio in een busje te zetten. Dat busje zou hem vanuit Zwolle naar de rechtbank in Assen moeten brengen. De twee pleegden een jaar geleden een reeks gewelddadige inbraken in het noorden en in het oosten van het land. DNS verwacht dat reizigers nog tot vier uur vanmiddag last hebben van de treinstoring op Utrecht Centraal. Door een kapotte bovenleiding rijden rond Utrecht nauwelijks treinen. Hoe de bovenleiding heeft kunnen knappen is nog niet duidelijk. Volgens DNS kan het veroorzaakt zijn door slijtage of doordat er iets op het dak van de trein heeft gezeten. De politie heeft in Los Angeles een dakloze man doodgeschoten. Een omstander filmde de schietpartij en zette die video op Facebook. Te zien is hoe vier agenten proberen de zwerver in bedwang te houden en daarna klinken vijf schoten. In Los Angeles protesteren tientallen mensen tegen het politieoptreden. Het weer. Eerst nog droog, vanmiddag buien, mogelijk met hagel. Af en toe schijnt de zon en er staat een krachtige westelijke wind. Het wordt 6 tot 9 graden. Tegen de avond wordt het droog, morgen gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journal. CFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat bij knopend lunetten... 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 En ik was toen in die tijd, ben ik altijd gebleven, hoor. De jongste, ik was de jongste. En dan ben je altijd te lul, hè? Dat weet jullie wel, dan ben je lul, hè? werd ik alvast met de eerste zes naar de voordeur gestuurd, zeg ik. <lacht> dan kwam ik eraan en zei ik... <huch> ah, alsjeblieft, Godfried. <huch> ik heb jaren geloofd dat die kloot zou Godfried heiden, En dan kwam mijn moeder met de laatste vier tijdschriften en de portemonnee om het te betalen. En dan werd die map door die Godvriend gecontroleerd op zijn haars. Je kent dat wel. Ze zei van: Ze uh, hebben mevrouw Jekkers of deze week alles te zit. De uitkijk hebben, zit erbij. De Donald Duck, geknipt en geschoren, die hebben we ook. Nou, ze hebben kijken. De Eva, de Libelle, de Margriet, de Katholieke Illustratie, de Panorama en de Lachande Piccolo. Bedankt mevrouw Jekkers, tot de volgende week. De Lachande Piccolo? Zeg ik, zeg ik tegen mijn moeder: De Lachande Piccolo. Hij. Wie is in godsnaam de Lachande Piccolo? En mijn moeder, die had ik nog nooit gezien, die begon te blozen. Zo. <lacht> en opeens zei ze opgelucht: Dat ben jij. Jij bent mijn leuke, kleine, lieve, lachende Piekelo. En ik zei: Hmm. Ik zeg: Weet u dat zeker? En mijn moeder, die had ik nog nooit meegemaakt, werd opeens kribbig. Ze zegt, Ja, dat weet ik zeker. Hier ik de Donald Duck, ga lezen naar kop dicht. <lacht>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 nog een broertje of zusje bij hadden. Weet je ik heb er ook werk van gemaakt, hoor. Op een dag ben ik naar mijn vader gegaan. Ik zei, papa, mag we er een broer bij, of een zusje? Ze zei, mijn vader rot op, Harry, dat ken niet. <lacht> ik zei, dat is dan niet katholiek. <lacht> Joh, dat valt er allemaal wel mee, zei mijn vader toen. Die zijn van zo katholiek is God toch ook niet, met die ene zoon van hem? Mijn vriendin zei tegen mij, in die mooie Spaanse sterrennacht... Hey, hoe gaat dat verhaal nou verder? Ik vind het wel aardig. Dat gaan we een ander keertje horen, luisteraars. Want uh, we gaan eerst weer luisteren naar een heerlijk stukje muziek. En dat doen we dit keer met uh, niemand minder dan Smokey. Have you ever seen the rain? Ja, ik kent hem natuurlijk van CCR. De Client's Clearwater Revival. Ray, Ray, Ray, Ray. Maar dit is Smokey. Smokey, die kent u natuurlijk weer van Alice. Hoe de fuck is Alice? Ja. Luisteraars, ik ga in een pladeraar van Joop van Nes Joop van Nes die uh, heb ik normaal altijd maandag kwart over één aan de telefoon. Al een paar weken niet en dat komt omdat Joop uh, behoorlijk ziek is geweest. En uh, gelukkig weer uit het ziekenhuis is. Het gaat weer beter met hem. Hij is beter in de hand. En we hopen dat we op korte termijn weer iets van hem horen in het programma bij ZFM. Waar hij altijd het weekend voor ons bewaart. Speciaal voor Joop. Een leuke uh, van uh, de groep uh, De Marmalade. De Love and Things Joop, die jij voor uh, ZFM Zand voor doet. Voor Joop van Es, de marmalade. Vinks van de uh, marmelade voor Joop van S. En uh, volgende is voor mijn uh, allerliefste vriendin, uh, Yvonne, en uh, die luistert ook mee. En dat vind ik altijd heel gezellig. En voor haar speciale mooi nummer van uh, Gerard Joling in duet met Shirley Sweers. Nou, dat is al een tijdje geleden hoor. Heel even voor, voor jou. Alleen nog maar je naam vergeten, mijn ogen dicht en niets meer weten. Mijn handen hou ik voor mijn oren om niet opnieuw jouw stem te horen. Ik wil niet weten waar je bent gebleven. Je speelt al lang geen rol meer in mijn leven. Ik vul mijn dagen en soms ook mijn nachten zonder Zo jou. heel hey. Heel Geen foto meer van jou te vinden. Geen souvenir dat ons kan binden. Je kast is leeg, elk spoor verdwenen. Ik sta al lang op eigen benen. Om jou zal ik voortaan geen traan meer laten. Het is te lang voorbij om nog te haten. En zelfs in het van mijn gedachten ben ik zonder ja. ja maar toch, heet ...dat ik nog steeds van je hou. Oh, oh, oh. Shirley Smeer is ze woonden zelfs ook een tijdje in Zandvoort. Oh, oh, oh. Heel hey, hey, hey, hey, hey even maar. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Dit keer in duet met Gerard Joling, ja. Ook dat duurde maar heel even. Met dromen die vleugels werden. Vleugels kregen. is zonder teugels. Ja, als je nou in Zandvoort zo lekker in het voorjaar op het strand loopt, zonnetje schijnt en je gaat je blote barst eventjes in het zand liggen. Of achter het glas, als het nog een klein beetje fris is, maar de zon wel schijnt. Dan krijg je zo'n lekker bruin lichaampje, zo'n lekkere bruine frame, als het ware. Ja. Yo, blood, check it out, boy. Is she hitting on all. Diane Reeves zingt samen met Lou Rolls. Fine brown frame. It is too hip for me, you dare. Hey, mama.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 look good to me And Dinah, Dolly, Madonna, and Mabel yeah, They are all fine as Mick and Sable yeah. You may not be classed with the elite, baby I try And you may not be hit to that jive Like they talk in the street Whoa, my whoa, whoa, baby, yo Ooh. You look like Venus done nothing in runs. And I know I'm a clown Whenever you're around Because I'm crazy, man I'm crazy, about It's about what about your fine brown yeah. so crazy about your Er waren mooie baby's bij, maar niet zo mooi als jij. Zie je van lunch, daar luistert u altijd nog naar. En als je nog moet lunchen, een beetje laat, maar uh, maakt niet uit. Smakelijke lunch.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 Ja, Herman van Veen. Anne, oh het is uh, bijna half twee luisteraars. Dat uh, betekent dat wij uh, zo weer uh, gaan luisteren... naar het uh, nieuwsbulletin van 2 maart 2015. Wat gaat het allemaal snel. De herinrichting van de Weg en de Koningenweg. Sinds donderdag 26 februari... is op het gedeelte Oranjestraat Grote Krocht... inmiddels asfalt aangebracht. Hierop volgend wordt gestart met fase 1c...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 Is kans we... Luister naar van lunch op de maandag en dinsdag met Sheryl en uh, dinsdag liefdevol geassisteerd door Dolly Tempierik en, en uh, woensdag tot en met uh, vrijdag dan neemt mijn collega Ruud Jansen de honneurs natuurlijk weer waar als dus het gaat om uh, lekker lunchen bij Radio Zandvoort. Dit is Sven Davis, calling for peace.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 it is agree without That we're family. Why can't we disagree? Ja, Sven Davis, mijn eigen zoontje met uh, Calling for Peace. Anouk heeft de uh, mooie gemaakt met Douwe Bob. Hold me.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 Silence I feel peace to the morning sun So just hold me now. Amen. Ja, een prachtig de wet tussen Anouk en Douwe Bob was dat. We gaan even naar het park. Dat doen we met Chicago en het is ook nog zaterdag.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 we meet now and then. It was great fun, but just one of those things. <laughs> Luisteraars, want ik heb nog maar een minuutje of vier te gaan. En dan uh, komt reclame, Niels' reclame alweer voorbij. Ik ga afscheid nemen van u met een mooi nummer van Melanie. Beautiful people. Nou, ik beschouw u allemaal uh, als beautiful people... als u luistert naar het programma CFM Lunch. Morgen weer, tussen 12 en 2 uur. Samen met Dolly ten Ik, Mijn naam is Charles Duijf. En natuurlijk uh, woensdag tot en met vrijdag... gaat goed Jansen dat we weer voor u verzorgen. Ik wens u allemaal nog een hele fijne maandagmiddag. En uh, ik hoop dat het een beetje droog blijft. Het wordt een beetje bewolkt, luisteraars. Wat jammer.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 care of me, maybe I'll take care of you, beautiful people, you look like friends.